Vorige zondag had het onder meer over lirik afgevallen zijn. Ja, dat heeft natuurlijk te maken met het afvallen. Het afvallen dat betekent in gewicht afnemen door voedselgebrek, ouderdom of ziekte. Maar dat afvallen wordt als algemeen Nederlands beschouwd. Nu ook het lirik dat wij in assen gebruiken, lelijk, dus dat eigenlijk zwaar betekent, is eigenlijk een verwijzing naar de algemene taal. Dan, een gestampte lorik, zeggen wij, voor iemand die erg lui is. Nu, dat gestampt komt volgens het WNT vaak voor in uh, Vlaanderen als een versterking van een ander bijvoeglijk naamwoord of als een versterking van een zelfstandig naamwoord en dat is dus het geval in de woordgroep een boer, lorik en dergelijke uh, varianten. Nu, als synonieme voor dat gestampt hebben we ook nog uh, veel meer woorden die we op zijn asses gebruiken. Misschien kunnen we daar later nog eens over hebben. Wij hadden het over een lepper en die lepper hebben we vaak genoteerd, maar dat is toch 20, 30 jaar terug, in de betekenis van een kwieke, kleine, jongeman en wij dachten dat dit in verband kon worden gebracht met een ander woord, namelijk met lebben. En dan zitten we bij lebben en dergelijke, dat zijn allemaal varianten, maar die toch wel in een andere betekenis worden uh, gebruikt. Het uh, lebben heeft uh, als ze ze lubben, dus zouden te maken hebben met het woord als lebben. Dat dus lummel betekent, of lompert, of goedzak. Of lobbes, een grote lebben. Wij kennen het dus ook als een grote lubben. Dat eigenlijk verwijst naar de variant lobben, dat dus de naam is in algemeen in Zuid-Nederland voor een doodgoede man, maar ook wel eens minachtend wordt gebruikt volgens diezelfde bron. Het is ook de naam voor een hond, schrijft het WNT, en dat zou dan meestal een goedige en een grote hond zijn. Nu, uh, wij hebben in Assen toch nooit een hond, een lubben horen noemen, maar het kan dus wel zijn dat het ook in andere streektalen diezelfde betekenis heeft. Uh, klorn en klodde betekent een vod en stoppels van worstels. daar hebben we het vroeger al eens over gehad, ook een waardeloos iets, een leugen en dergelijke. En het brengt ons natuurlijk op het woord klodden. Klodden en klodderij, dat dus knoeien betekent en klodderhaar, want we vinden ook, en daar ging het vorige zondag uh, over, de samenstelling klodderhond. En dat zou een hond zijn met klodderhaar en dat klodderhaar zou ook weer niks anders zijn dan haar in Dotten. Nu, uh, het werd vroeger wel eens in verband gebracht met uh, kludden, dus de fameuze kludden die wij kennen met zijn keet. Hm. Vermoedelijk uh, heeft het dus daar weinig mee te maken, al is de verleiding groot om het daarmee in verband te zien. Nu, uh, wij hebben voor uh, dat opgedroogde vuil aan haren van dieren, vooral van koeien, een ander woord genoteerd jaren terug, en dat was kleukers. Kleukers aan u gat. Werd dus gezegd van een koe bijvoorbeeld. Die opgedroogde klonten, uh, ik zal maar zeggen, dus uitwerpsel aan haren hadden uh, gekleefd. Kleukers hadden wij. Misschien heeft het wel iets te maken met dat klodder. Al is het taalkundig moeilijk daarmee in verband te brengen. Nu, klodden kennen wij vaak als klorn voor waardeloos iets voor. Prul. Wij hadden het ook over de disselboom met twee armen, waartussen een paard of een ander trekdier ingespannen uh, werd, zullen we maar moeten zeggen. En dat uh, noemde men in uh, Assen en ook in uh, Brabant, uiteraard, uh, lamour. Maar eigenaardig is wel dat de algemene taal daarvoor de term lamoen kent, met een N achteraan. Nu, het komt wel meer voor dat de N in Brabant afwisselt met de R, zeker in wat men in de taal taalkunde de oudste. Lout noemt, dus op het einde van een woord. Dat lamoen vinden wij terug in het Middel-Nederlands in dezelfde vorm. En het zou te maken hebben met het Franse Limon, dat euh, brancard betekende, dat duidelijk, van Gallische Oorsprong is. Er werd ons gevraagd iets te zeggen over de Brabantse blaftuur, waarvan ook varianten plaftuur zijn. Nu, dat euh, blaftuur is een vrij moeilijk te etymologiseren woord. Er zijn nogal wat euh, versies daarover. De ene groep zegt dat blaftuur te maken heeft met het Franse, een Oud-Franse euh, gereconstrueerde vorm blaffeture, dat te maken heeft met het Oud-Franse blafier en dat betekent euh, verbleken. En dat zit natuurlijk vrij dicht bij de andere versie, die blafentuur verbinden met het Latijnse blafardus en dat betekent van bleke kleur zijnde. Het verwijst naar het middelhoog Duits en dat betekent bleek van verf. Nu zegt men ons dat ook in Brabant de blafenturen weleens bleker van kleur waren aan de binnenkant en aan de buitenkant, dat die kleuren van blafturen soms ook bepaalde godsdienstige betekenissen hadden, dat blijkt juist te zijn. Ook de stefanisten, als ik me niet vergis, waren te herkennen aan een bepaalde kleur van de blafturen destijds. Dus dat zal daar wel te maken mee hebben met het bleek zijn, of het anders zijn, het lichter zijn van de kleur. Maar heel zeker is men over die etymologie zeer zeker niet. Wij hadden het ook over uh, roeke de koe een paar weken terug, onder meer in de wending van roeke de koe, een huis van roeke de koe. Nu is dat roeke de koe uiteraard de nabootsing van het dierlijk geluid, dus van het gekir van duiven. In de algemene taal hebben wij het werkwoord roekeen als een klanknabootsend woord voor het geluid van duiven uiteraard, maar de Zuid-Nederlandse variant is rooken de koe een, En zelfs Kiliaan kende dat als Roekkoen, dus het gekir van duiven. Uh, u zal zich herinneren dat we bij het begin van deze uitzending ook nog eens hebben gehad over die lepper. En dat die verband hebben gebracht met lubben en lebben. Uh, interessant is dat een analoge vorm in de taalkunde bij ons, als het zich voordoet, namelijk met kupper. Dat te maken heeft met kobber. Dus ook daar is weer de p eigenlijk een uh, alternatief voor die dubbele b want de het assen Kupper, dus het mannetje van de duif, dat ook wel eens een doffer wordt genoemd in de algemene taal, uh, komt in uh, de, het woordenboek voor als kobber, uh, een zeer oud woord, dat trouwens ook in het midden-Nederlands al bestond, die kobber, waarvan er varianten zijn als kubber en kebber. Uh, dat is wel een beetje van onbekende oorsprong, zegt het WNT, maar het, komt vaak in, uh, het is vaak gehoord in Zuid-Nederland en vooral in Brabant, dat kennen wij dus, want ook in Assen spreken wij van ne. Uh, en zelfs Kilian kent uh, Kobber, met variant Kubber. En hij vertaalt het zoals dat gebruikelijk was in zijn tijd in het Latijn als Columbus, wat dus duif betekent, uiteraard. En hij zegt erbij dat het ook concubinus kan zijn, dus eigenlijk een, een minnaar, zullen we maar zeggen. En inderdaad, Manekeper wordt ook in Assen gebruikt ter aanduiding van een man met wie men dus, uh, zal maar zeggen, vleeselijke omgang heeft. Dus die Kupper en die Columbus. Uh, en die lepper. En die leber of lubben zal wel een voorbeeld zijn van de, ver, van de wijziging tussen, of van de P tot of naar een B, zoals men dat in de taal noemt, intervokales, dus tussen uh, twee klinkers. Dan zitten we nog bij een ander woord dat voor een, paar keer is op, voor een paar weken is opgedoken, bij het wegzenden van iemand wordt hier nog wel eens gehoord door oudere mensen, althans, alagar, eigenlijk een klakloze vertaling uit het Franse alagar dat dus betekent weg zijn. In uh, datzelfde verband werd ook de wending gehoord uh, garavou of gardevou. En dat is natuurlijk ook weer een overname uit het Franse garavou. Dat natuurlijk betekent uh, pas op en wee en dergelijke uh, betekenissen meer. We hadden het over doeberen en een gedoeber. En dat doeberen, dat dus eigenlijk dobberen is bij ons als vakwerkwoord gehoord, uh, zou betekenen onhandig bezig zijn, knoeien. Dat doeberen is vermoedelijk een variant van wat het WNT verstaat onder dabbelen. Dat duidelijk een frequentatieve vorm is van dabben. En dat verklaard wordt als met voorpoten stampen van paarden, maar ook als onhandig of met moeite gaan. En daarmee zou ons doeberen natuurlijk wel in verband staan. Onze afleiding Eugge Gedoeber wordt meestal gezegd en gebruikt in toepassing op een klein kind, dat eigenlijk misschien zijn eerste stappen zet, of dat onhandig bezig is, dat probeert wat te doen, een klagedoeber, een klein gedobber, dat dus te maken heeft met dat oude werkwoord dabben, waarvan de frequentatieve vorm dabbelen zou zijn, en dat bij ons doeberen is geworden. Dan zitten we nog met een andere vorm die daarmee een beetje in verband staat, namelijk uh, goochelen en gichelen hebben vroeg, vroeger al eens behandeld en dat goegelen heeft te maken met gaggelen. Gaggelen dat een klanknaaboodsend woord is, ook variant goochelen voor gichelen. Een woord dat ook Kiliaan al kende. Vorige zondag heb het gehad over de uitdrukking kustalen van binnen en van buiten, kust uw handen van binnen. En van buiten. Het is een uh, uitdrukking die in Vlaanderen algemeen wordt uh, gebruikt, maar die door sommige taalkundigen wordt opgevat als een teken van onderwerping aan Gods wil. En dat is toch niet onbelangrijk, want de verbleekte betekenis bij uitbreng zou dus zijn vandaar ook tevreden zijn. Dus wie zijn alle van binnen en van buitenkust, die is dan of die mag dan tevreden zijn, maar heeft oorspronkelijk een godsdienstige. Betekenis. Tot daar, het overzicht van vorige zondag.